Ja, hij moet het nou doen. Eh. Dames welkom bij Ridder Radio met uh, Kletspraat. En het is vandaag uh, vrijdag 30 mei 2025. Ik zit hier op de chat en ik hoor ja, hallo roepen. In, uh, ja. Wel. ja, ik hoor mezelf. Ik ga even de radio zachter zetten. Het is vandaag vrijdag 30 mei 2025. Oké, okay, nou eindelijk, ik hoor mezelf. Nou eindelijk, na, na maanden ben ik weer terug. Ja, ik zal jullie eerlijk vertellen, waarom ik er gestopt ben. Uh, Els hoort mij ook. Maar ik zal eerlijk vertellen wat er aan de hand was. Ik had, uh, ik had eigenlijk een... Uh, ja, ik had geen inspiratie meer, weet je wel. Het gaat, ging allemaal hard hoor, want ik vind het leuk, jullie weten het ook, dat ik hartstikke leuk vind om uit te zenden. En uh, ik had geen inspiratie meer, ik, ik had een beetje, nou ja, echt een rotperiode, wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar ik was een beetje down en uh, geen, uh, ja, ook met die kou en zo, wat slechte weer en zo. Dat heeft ook, uh, nogal invloed gehad op mijn uh, emotie en zo. Dus, uh, maar sinds dat het dan een beetje beter weer is geworden... Uh, gaat het een stuk beter met mijn eigen, nog, nog beter als ooit, moet ik eerlijk zeggen. En uh, gelukkig, ik voel me weer bijna de oude zoals ik vroeger was. Uh, maar ik heb uh, nu uh, haast geen, uh, ja, wel, hoe zou ik het zeggen? Um, nou, jullie weten wel, wel uh, mijn achtergrond een beetje. Mijn vrouw verloren vorig jaar, januari. En uh, nou ja, de laatste tijd uh, ja, heb ik, het, uh, ik heb het een beetje een plekje ge kunnen geven, geaccepteerd van ja, bedoel, ik heb geen keuze. En uh, nou ja, uiteindelijk is het dan uh, toch nog, uh, ja, uh, gaat het wel goed met me eigenlijk. Ik heb weer zin om leuke dingen te doen, dus ik ben hartstikke blij en ik uh, zit hier met de laptop uh, heb ik de stream aan en op mijn telefoon zit ik op de Discord te chatten. Zodat de, de elkaar niet in de weg zit. Dus de stream van mijn telefoon gaat via de, de telefoonprovider waar ik abonnement op heb. En de, de chat dan, de chat op mijn telefoon. En de stream van de computer gaat via het netwerk, via het gasvezelnetwerk. En met mijn een microfoon, speciaal voor de computer, die ik al een tijdje heb, hoor. En gelukkig iedereen kan me goed horen. Dreadread zegt, ja, duid, luid, duid en luidelijk. <laughs> Fijn dat het goed gaat, Jaap, zegt Els. als ik het Goed, zijn? Jaap, hou er een rol erin. Ja, ik... Euh, ja. Ik heb van de week een brommertje gekocht. Een, euh, ja, een snor... Scooter, eigenlijk. je mag geen merknaam noemen, maar het is een Italiaan. En de merknaam begint met een P. Dan weet iedereen wat dat de Piaggio is? Zip. Piaggio, zip. Misschien ken je dat wel. Dus ik het lekker toch. Want die dingen worden niet meer gebouwd. Dus ik mag reclame maken. Of tenminste reclame. Ze dus zijn alleen maar tweedehands, ik hoop. Maar uh, ik denk ja, weet je, overal betaal je schil aan parkeerkosten in Den Haag. En niet alleen Den Haag, hij is ook is ook een stuk duurder geworden. Alleen hebben ze gelukkig in een paar straten nog wel uh, waar winkels zijn, uh, het eerste uur gratis. En daarna ga je dan betalen. Dus nou ja, meestal betalen ze voor een uur. Ze kan twee uur lekker rondneuzen en uh, hier en daar wat eten of drinken. En het is een hele gezellige straat, de Heerenstraat in Rijswijk in Zuid-Holland. Dat ligt tussen Delft en Den Haag. In. Zoals jullie weten, je hebt nog meer plaatsen. Ik hoop dat er in Brabant ook in -Brabant een Rijswijk is. Er zijn drie Rijswijken uh, in Nederland. Maar goed, um, ik kom daar graag. Het is een oude, oude dorpskern, toen het nog een dorp was. Niet ver hier vandaan, het is nog geen kilometer hier vandaan, ik denk 800-900 meter. Je zou het kunnen lopen, maar ik ben met dat scootertje, die heb ik vorige week bij mij in de buurt zitten, een scooterwinkel en die, die verkoopt ook uh, fatbikes en zo. En uh, ik heb al een fiets gekocht, want ja, die elektrische dingen die zitten nog in de kinderschoenen. En ik wil nog wel eens uh, naar Soetermeer op en neer rijden. Nou, dat is ongeveer 16 kilometer hier vandaan. Dus als ik dat drie keer doe, dan ken ik weer. Uh, terwijl ik een volle tank en ik rijd er ook niet echt elke dag mee. Maar ja, voor mijn werk is het wel lekker als het een beetje goed weer is. Dus. En Soetermeer is het, uh, het verste waar ik dan is goed, goed voor gebruik. Maar wat nog verder weg ligt, daar gebruik ik dan de auto voor, dus die zal ik niet veel meer gebruiken. Uh, en voor de boodschappen kan ik lopen, want het zit hier allemaal in de buurt. Dus ik ga heel veel uh, de auto laten staan. En uh, ja, of ik hem weg doe, ja, ik weet het niet. Ik zal kijken, ik ga het een jaartje aankijken. Mocht ik hem zo weinig gebruiken, dat ik meer kilometer maak met mijn scooter dan met de auto. Dan nou, denk ik dat ik hem de deur uit doe. Maar ja, aan de andere kant. Ja, ik wil nog wel eens uh, zomaar naar Friesland uh, gaan. En ja, dat dus, ja, kan ook met die scooter natuurlijk. Het is een snoorscooter, dus ik natuurlijk maar maar 25 kilometer naar rij. Daar kan je ook wel komen. Ook in Friesland. Maar ja, hoe neem ik dat? Meteen. Ja. En al die zaken. ja, het kan in principe. Zou het wel kunnen. Maar goed. We zien wel. Ik ga er een jaar op uh, aankijken of ik wel of niet mijn auto haal. Want ja, als ik op dat is goed als je rijdt dan die auto. Ja, waarom zou ik die auto dan houden? Maar goed, ik haal nog even de uh, slag om de arm. Goed, oké. Okay. Ik ga even op de chat kijken wat er geschreven wordt. Ik heb wel wat, wat gelezen net. Ik pak ik even mijn telefoon. Um, ja, dus ik, ik zo even voorlezen wat er allemaal staat. Nee, uh, goed zo, ja Oude fijn Fijn, Jaap, zich zin zit. Dan lette zich ja fijn te horen dat het weer goed gaat. Je mag het best een merk noemen, tenzij je ervoor wat betaald of andere voordelen voor krijgt. Nou, die heb ik niet hoor. Je mag best een merk noemen en bekritiseren en erover vertellen wat je ervan vindt en wat je ervaring mee zijn. Je mag persoonlijk iets aanbevelen of afhalen en nummer van een merk. Ah, oké, okay. ja, dat is net zoiets van Kassa, hè. Kassa, die, uh, ja, die maakt geen reclame, maar die mag ook merknamen noemen. Ik weet wel dat als je op televisie of op de radio zit, hè, de reguliere tv en radio, of commercieel of publiek, dat uh, als je, uh, zeg maar, over producten hebt, dat je soms wel meer dan, dan één merk moet noemen. Dus dat je over Albert Heijn hebt, ik moet ook zeggen dat de Jumbo goed is en Dirk de van den Broek en dat de Lidl en de die ook heerlijke rankorts verkopen die niet tevreden zijn, bijvoorbeeld, en dat de, de hutspot niet te hard is, maar toch ook wel weer lekker is als je het uh, koud laat door je oma zonder kunstgewit. Dus uh, ja, dus daar nou iedereen, natuurlijk aan de andere kant van de wel lachen natuurlijk van, wat zegt hij nou? Gad, er zit nou, oh, oh, oh, oh. maar goed, we hebben een beetje zitten lolder uit te hangen. Het is aan jullie of jullie het leuk vinden of niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, Else zegt: ik kan ook een auto huren voor als je maar af en toe een auto gebruikt. Dat is ook een optie, inderdaad. Els. zetten ze zegt reguliere omroepen en dat uitgebreidere regels zoals we dat, dat noemen en meerdere merken, maar dat geldt niet voor ons. Ja, want wij zijn. Ja, het is ook natuurlijk we zijn dan via internet dan. Maar goed, het, het is eigenlijk, het is, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, het is legaal, hè? Want ja, we storen niet. We zitten niet op de Vem of de middelgolf. En uh, dat is wel vrij duur hoor, hoor, anders, auto, ja, het ligt er al, ligt er al. Je kan ook een. een uh, uh, ik weet in Spanje, als ik op vakantie ben, de allergekoopste auto die ik kan huren, waar ik dan ben geweest. Dat was in, uh, nou ja, ik weet niet hoe dat plaats is, maar het was in 2017 dat ik een Fiat Panda gehuurde. En dat was 50 euro per, per dag of zo. Nee, wacht, veel goedkoper. Niet van een luxe die auto is. Als je een Mercedes of een want ja, dan ben je natuurlijk wel merkbaar. ik toch 50 euro per dag, dan krijg je een volle tank mee. Maar je moet hem ook met een volle tank inleveren. En uh, ja, die heb ik een dag of drie, vier gehuurd. En dan heb je dan zo'n zo kantoortje met Nederlandse mensen. Die regelen dat voor jou, als ze geen Spaans spreekt. Maar dan komt dan uh, mevrouw met die auto, die komt dan de andere dag. En eh, nou ja, goed, dan krijgt ze de sleutels. En dan eh, dat ze een beetje half Spaans, half Engels, een beetje uit. En dan zegt ze: Nou, komt die in die datum, dan laat ze dat dan zien op een papiertje. Om die auto weer op te halen. En dan moet je bij haar afrekenen als ze ja, die auto inlevert. Dus je moet ze wel iets aanbetalen, geloof ik. Eh, voor het geval dat ze schade maakt, dat ze dat dan om. kwijt bent, een soort borg is dat. Daar heb ik drie, vier dagen mee gereden met mijn Ingrid. En eh, ja, dat ging wel goed eigenlijk. De benzine is er wel eh, ook goedkoper als hier ja, toen, in ieder geval. Ik denk nog steeds, maar goed. Maar goed, eh, ja. Drettice zegt, even kijken, oh, nou zie ik die toetsenbord ervoor. Oh ja, nou, nou is ze goed. Drettice was eigenlijk toch ook maar een klein hobbyclubje. Geen officiële omroepinstelling, zolang we geen inbreuk maken op muziekrechten, auteursrechten, geen probleem. Nou, ik zal je wat leuks vertellen in het vet. Ik heb binnenkort een, een, een telekaster daar, die heb ik besteld. En ik krijg ik een, van de week binnen, ik denk woensdag. En uh, het is een echte originele Vender. Maar niet zo'n hele duur hoor, maar ik bedoel, ja, die, eh, die wil ik wel graag hebben. Ik heb al een Les Paul, een diepje. Dan heb ik deze, en dan vind ik het wel weer genoeg. Ik heb uh, een paar synthesizers, die kleine dingetjes van net rond de 100 euro. Die heb ik in huis. Uh, ik heb uh, zo'n Duimpiano dat heb ik gekocht een tijdje terug. En niet zo'n heel kleintje, maar een beetje middelgroot. En zo'n Afrikaanse uh, muziekinstrument, dat is een, een beetje, ja, een, een, een, een soort uh, plankje, zeg maar, een plankje met een klankgat erin. En er zitten negen of twaalf van die pennetjes die in een v-vorm lopen. En, en dan moet je ze vasthouden in je hand, net als met twee handen je telefoon vasthouden dan moet je met je duim Kan je dan, dat noemen ze een duimpiano. En, uh, in het Nederlands. Het, is, het komt uit Afrika, hè. daar is het ont, zeg maar, uitgevonden of ontwikkeld. En dat is hartstikke leuk, het maakt best een heel mooi geluid. Dan heb ik nog een songboek erbij gekocht om die liedjes te leren spelen. Dat is hartstikke geil. Dus, uh, ja, uh, <laughs> ik heb daar heel veel plezier in en dat wil ik dan iets opnemen, een beetje mixen met elkaar. En dan ga ik een beetje experimenteren, zoals Pink Floyd en de Beatles ons vroeger deden. En dan kijken of er wat leuks uitkomt qua instrumentaal. En dat ga ik dan uitzenden, want ik heb geen Puma waar rechten erop. Het is allemaal gratis, alleen ik wil niet dat het commercieel misbruikt wordt. Weet je wel, kijk of mensen het willen kopiëren of van me willen hebben, het is allemaal gratis. Ik hoef er geen geld voor, ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ik hoef er niks om te verdienen, dus ik zal het wel eens een keer op mijn website gratis in mp 3 gewoon erop zetten. En dan kan je het zelf op cd branden, als je het leuk vindt, of op een sticky zetten. Of gewoon online nog spelen. Wat je maar wil. Wat je maar wil. Dus eh, zodoende, dus ja. Nou, ik zal eens even kijken op de chat nog even. Hoe laten ze het nou? Uh, het, is, uh, het is nog vroeg. Ik heb nog 40 minuten, ongeveer Ik minuten. En de volgende eh, even eh, vol lullen, als het ware. Uh, oh ja, de is vervolgd. In de punktheid speelde ik ook een telecaster, de Luxe. Ik ken hem maar een Japanse. Dan ook al kalimba of numbria. Oh ja, kalimba. Ja, dat ken ik niet. Ja, dat klopt al Of, wat staat dan nou? ook? m'bria. M'bria, ah, oké. Okay. Ja, maar kijk, weet je wat het is, uh, dat het geen Fender is, maar een Japanse, maar het is allemaal niet anders. Kijk, je hebt ook merken die, die zeg maar, het komt oorspronkelijk van Fender vandaan, maar het kan ook heel goed klinken. Kijk, neem, neem bijvoorbeeld de Les Paul gitaar. In de Les Paul die er woont, die wordt gebouwd door Gibson en door Epiphone. wat trouwens, eh, Epiphone is ook van Gibson, zoals jullie misschien wel weten. Maar je hebt zoveel andere merken die zijn ook best goed. Je hebt ze vanaf zeg maar, ja, we zeggen 200 euro, heb je er al een. En ja, misschien een andere houtsoort, misschien iets anders afgewerkt. Maar, nou, dat klinkt... Eh, ja Natuurlijk hoor je het verschil tussen eentje van een paar duizend euro of eentje van 200 euro. Echt slecht klinken ze niet hoor, dat is maar wat je gewend bent. En je hebt ook nog allemaal knoppen op je versterker, daar kun je op dat geluid mee vervragen. Dus ja, bedoel, als je niet veel geld hebt ben je kooktrein van twee, 300 euro. En dat klinkt lekker, maar mijn basket kost ook nog tweehonderd euro. IBAN is wel een heel bekend merk. Nou, ik weet van die, die muziekschool waar ik op zat, die kwam een jongen, die zit echt in een officiële, professionele band, iets zo heel bekend, maar wel professioneel, die speelt ook net zo'n basgitaar als de Heerke, van 200 euro. Het publiek merkt daar geen ene bal van, want een basgeluid is een basgeluid. Je kunt hem beïnvloeden met de of met de maintafel. dus dan kan je van een, een gitaar gemaakt van koekblik, kan je bijvoorbeeld een... Uh, laten klinken alsof Jimi Hendrix toch speelt bij wijze van spreken. Of Jan Akkerman, of weet ik veel welke is Of hoe heet hij ook elke wint? Jan, Van de, uh, ja... het Eric Clapton. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb eens op tv gezien, was een vent die had van een sigarenkistje een banjo gemaakt. Dat klonk nog leuk ook, echt. Van een sigarenkistje een banjo, een vier snaren. Dat was een stukje heilig. Ik denk van die cowboy die speelde, die uh, jaren twintig muziek, weet je wel. Uh, ik ken dat wel hè? jaren mijn twintig toch? Met die dames met die hele lange kettingen. Zo'n Bobby look, <laughs> zo'n Bobby kapsel. Ja, zo, zo, zo met die ketting te schingen zo, met die beentjes. Ja, ja grappig hoor, ik vind het wel grappig. Dus een beetje de voorloper van de jaren 60 de wereld, de jaren 20 van de 20 eeuw. En nu is het de 20 de jaren 20 van de 21ste eeuw. Nou uh, ja, gezellig is het er tegenwoordig. De oorlogsdreiging uit Rusland. En dat rare gekrak heel van die klank uit Amerika. Met die blonde pruik. Maar goed. Euh... Maar goed, we gaan het er maar niet over hebben. Maar moet het wordt lekker gezellig. Wij kletsen praten, want we kletsen wat af. Hè? Ja, ja, ook op de chat. Even kijken wat er nog ingezegd gezegd wordt. Eens even kijken hoor. Uh, ja. Maar zegt, je kan mij een bas geven van uh, 100.000 euro, maar die vind ik niet beter. Maar dat is ook zo. Ik heb ik keer al eens Paul Gitaar Gibson gezien van 6.000 gulden. Dat was nog in de jaren 80. 6.000 gulden. Denk jij nou echt dat Eric Clapton op een gitaarspunt van 6.000 gulden, hij zou wel gek lezen. Ik denk de meeste bekende muzikanten een apparaat kopen van tussen de twee en de drieduizend euro. Duurder niet. Ze zijn, je hebt ze wel duurder. Maar denk je dat die daar wat interesseert? We kunnen dus een met gouden knoppen en met een gouden pick-up. Zo so wat, het klinkt echt niet beter hoor. Het klinkt echt niet beter. En laat die Mahoney uit, Klinkt goed. Maar een, een telekast is van Essenhout. Nou, klinkt misschien iets anders, maar het heeft een specifiek eigen geluid: Essenhout. En, en het nadeel weer van de Westpalkgipsen, uh, die tot zo loezwaar zijn. Dat geldt ook voor de die van, die is ook van Naomi. De Pol En de telekasten en de Stratocaster, die zijn van Essenhout. Zijn een heel stuk lichter. Dat is het enige verschil, maar ze klinken allemaal als geroep. En dan maak ik inderdaad niet uit, of je er een heb van, eh, van twee een 2000 of een 1500, je hebt zo'n 800 euro. Die klinken ook onwijs. Ja, en je hebt zo'n 2000 3000. Eigenlijk zit er niet echt heel veel verschil in, geluid. Ja, Misschien zitten de fretjes wat soepelaar in. Dan zie je al zoals je zo wilt met die akkoorden. Dat heb ik wel gemerkt als je de Epiphone en de Gibson met elkaar vergelijkt. Vind Ik de Gibson lekker daar uh, spelen? Met die fretjes weet je? Dat ze geen pijn in je vingers krijgen. Dan krijg je daar eeuwtot, dan heb je daar geen last meer van. Maar dat heb ik wel gemerkt. Want ik had een jaren terug. Want die, die, die Epiphone heb ik hier onder doorgegeven. gegeven. Toen heb ik een Gibson gekocht. Een groene. En die eipje van, die speelde best goed hoor, maar mijn kamerad van mij, die had een, een, een uh, Gibson. En toen voelde ik wel verschil. Het geluid was exact hetzelfde. En daar heb ik toen nog twee Amst gekocht, voor duizend gehoord En uh, ik had dan een eipje van haar, had een Gibson. Maar die, die, die fretjes, die... die ja, het voel, die zaten er niet zo heel dik op, maar... Het voelde gewoon lekker om te spelen. Maar voor de rest precies dezelfde gelijk, precies dezelfde kwaliteit. Alleen ja, de epic van de. Heb je voor 500 gulden, had je al nieuwe. Terwijl de Gibson. De goedkoopste was toen geloof ik. Duizend gulden of zo. 900 gulden. En ik heb gehoord dat de goedkoopste Gibson. Van duizend gulden. En toen dat tijd. Net zo goed dus dat is als de allerduurste Epiphone. Nou, epi, ik heb nog ook een Epiphone van 6000 euro gezien. Ik dat zijn net 12. Ik heb toen 1200 gulden betaald voor die Epiphone. Dat is nou 500 en zoveel uh, euro. Dus hij is, ja, is nu wel gauw de prijs gestegen. Maar toen de euro pas was ingevoerd, was hij niet echt duurder geworden toen, toen die in euro's werd. Uh, 500 en nog wat. Ik betaalde toen 1200 gulden in 1996, hè? daar heb ik het allemaal van. Nu, nu betaal ik ook 700, 800 euro voor diezelfde van. E Als je het ontbrekkelijk de gulden schikt, zie je eigenlijk wel. Maar ja, alles wordt duurder in de jaren. En dat over zo'n 30 jaar geleden natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook wel weer een uh, verschil. Ja, jullie zullen denken: oh, nee, ik hoor de klok niet slaan. Ik hoor geen geticht kloppen. Ik heb hem op 12 uur gezet en stilgezet vlak voor de uitzending. Want ik vind het uh, een beetje uh, vervelend, dat gerikke tik elke keer. En dat doe je op de achteraf, terugluisteren. En Dan denk ik, echt, ik neem het ook op. En je kan op, op mijn webpagina kan je de, de uitzending terugluisteren. Oh, daar heb je zo'n apparaat. Kijk, oh, oh ja, kijk wat. Uh, uh, die foto die heeft. Uh, Dread geplaatst. Dat is ook alleen bij jou, ja, ja inderdaad. Ja, die van mij is wel iets kleiner. Schild, uh, en als kort, zegt, je: kan mij een bas geven. Ah, ja, dat had ik al opgelezen. Hè? Maar die klinkt van 100.000 euro. Maar, maar dan klinkt die niet beter. Nou ja, 100.000, dan moet u wel van uh, hele dure materiaal gemaakt zijn. werd die zegt. Ik heb nu drie strato type 2 squires. Met vibrato poky die heb ik dan niet. Hè. En een Gypsy Rose met een vaste brug. En een iets kortere snaarlengte. Ook zo eventjes erop zetten, die, die ik besteld heb. En die staat op die andere dingen. Nou ja, om wel. Anders, anders maak ik fouten van, als ik een woensdag hè. Ik, kan dat kan ik hem altijd nog laten zien. Maar het is wel een leuk dingetje, wat een mooie zachte kleur heeft. Iets van. Ja, wat is het groen of blauw? Een beetje een aparte kleur. En uh, het is een leuk ding hoor. Een zeg... Uh... Oh nee, ik ben nog even door aan het lezen van Dred. Uh, ik zal het even helemaal voorlezen: wat Dred schrijft. Ik heb nu een 3-stratocossa type: 2 squares met vibrato-pookje en een Gypsy Rose met vaste brug. Nog iets kortere snaarlengte. En een silent gitaar zonder klankkast met piezo element. En ik heb een square jack of box gitaar. Een akoestische gitaar is een Tak Haru. Studentenmodel uit de jaren 70 gemaakt in Fukushima, Japan, door dus Suzuki Violin kampen. Meneer Take Haru was iemand die de gitaar in Japan populair maakte in de jaren 60. Een zevental. mascotte schrijft, ik heb een Ibanez Roadstar 2, Bas. En nog een goedkoop elektrisch gitaartje van zo'n 100 euro setje met versterker. Meer voor de rol. Zodat het kan, nou ja. Kunnen ook goed klinken. Ik ben ook begonnen met, uh, ik had toen mijn allereerste elektrische gitaar. Tenminste ook zelf een beetje in elkaar. Dat was namelijk zo, ik was in de hoefkade. We praten er over 3, 4, 7 toch? 80 bedoel ik, 2, 3 en, en ik zie, oh dat is een mooie, Bert. Een foto, oh, op internet. Gevonden met het model, akoestige Tesla. Die ik al sinds mijn 10 jaar heb sowieso. zo. Oh, nou okay. oh, mooi ding. Ja. Uh, oh ja, en uh, ik was toen op de hoefkamer met mijn broer Martijn. Ik zie een tweedehandswinkeltje met een uh, tweedehands-akoestisch gitaar met metalen snaren. Ik hé, hey, dat is mooi. Ik, uh, ik naar de muziekwinkel, toen heb ik zo'n element gekocht die je dan in die klankkast kan uh, klemmen. En dan heb je een elektrische gitaar en toen heb ik zo'n pedaal gekocht. En een oude tweede halse sterker. Dus Geen met buizen, maar dat ding kost ook maar een de rol hoor. Ik 25 euro of zo. Die gitaar was een tientje, dat was ook niks. En dat waren best nog. Misschien hebben nog een foto van of zo. Maar goed, kom, ik zal het een keertje uit laten zien. Op de chat. En uh, ja, en ik had toen zo'n pedaal gekocht. Zo'n kartje, weet je hoe zo. heet? je, je dan wat geluid? Dus echt zo'n uh, wow. Ik een echt de stratokassers te spelen. Nou, nah, joh. Een geluid, zeg alleen, er zat geen bos in die, in die, in die speaker van die gitaarversterker. Dat was een dingetje van 15 watt of zo. Daar haast geen bos en Tot ik een keer een van Tandy, want ik heb hem nog, hè. van Tandy had ik er een gekocht. Eerst dus kijken of die misschien in mijn dingen zit. Misschien kan ik hem dan. Een, Nee, dat is, dat is niet goed. Uh, even kijken. Misschien heb ik hier een foto van. Van dat versterker. Even kijken. Maar dat is het mooie juist. Oh, die heeft Ypsi ooit toen bij Sunset. Met de verjaardag. Dat versterker die Egyptische uh, daar gebruikte voor de Termin. Nou, die, die heb ik toen gekocht in 1991. Toch? En die gebruikte toen ik toen... Uh, nou, er is wel een geluid in dat ding zeg. Dat is echt een vol geluid. Ik heb een mop trouwens. Want het is meer een combi. Een combiversterker kan je alles op aansluiten. Een gitaarversterker is voor een gitaarversterker. Een basgitaarversterker is alleen voor een basgitaar. En een combi kan je alles op. Een keyboard, een gitaar, een elektrische piano, een microfoon. Alles kan je op een combiversterker aansluiten. Nou, het is een combi. Dat waar hem combineren met van alles en nog wat, nou dat is dan mijn uh, gitaarversterker van Venda die ik van mijn broer uh, heb gehad. Dat is dan een gitaar die ik al, al een dikke jaar heb, dat is deze dan, zo even voor... kijken of ik hem kan versturen. Maar nou staat hij erop, ja. Nou, eens even kijken waar die andere dingen, is. Ja, die andere versterker. Ik heb het niet over deze versterker hè, die je nu ziet. Dat is, die heb ik nog een, maar een, pas een jaar van mijn broer. Dat is ook een oudje hoor, maar hij heeft een nieuwe gepropt. Dus geen hele nieuwe. Maar hij doet het nog wel. Ik zie allemaal foto's van Koeler door de van de vakantie. Oh ja, dat is mijn uh, Iwanis basversterker, uh, met de basgitaar. Die heb ik ook uh, nog niet zo heel lang, groot, een jaar zeven maanden. Even kijken, dan heb ik nog iets? Oh, ja, dat is mijn, die, dat is mijn nieuwste album. Dat is een. een, een uh, oh nee, die heb ik nog een tijdje. Nee, dat is die basge, akoestische basgetouw. En dat is mijn oude. Oude. En dat is. Uh, de andere is een Ibanes en dit is een Les uh, Gibson. Nou, die, die Ibanes, die, die Sunburst, die heb ik aan mijn broer gekregen. Omdat hij mij ondersteund hebt toen ik uh, moeilijk had, uh, vorig jaar. Want hij wilde er een kopen. Ze zei, nou weet je, want dan koopt ik die Gibson, Krijg jij van mij die eindgehoofd. Meen je dat, zegt hij? Ik zeg, ja, ik zeg, je doet alles voor me, jongen. Hij zei, weet je het zeker? Ik ze, ja, ik weet het zeker. Nou, is daar wat belangrijk mee? En daar heb ik hem nog laten reviseren, zeg maar, een beetje servicebeurtje laten geven. Ik had dat bij niet en met mijn lespaal. Dat heb ik van vorig jaar nog gemaakt. En dan heb ik even gekeken hoor. Nou, dat is zie nog een keer. Ja, graag, hoor. Maar ik hoor. Nou, ik ga geen dubbele foto dat heb ik niet zoveel zien, hè? Ja. Even kijken of ik nog meer kan vinden. Wat betreft de muziek. Nou ja, dat is me pas zo sterker euh, van bovenaf gezien. Ook van Fender, die heb ik wel nieuw gekocht. Vorig jaar. Ja, ik heb misschien wel nog vakantiefoto's van twee jaar geleden zelfs. Nou ja, oké. Okay. Toch tot de, uh, tocht op de uh, akoestische gitaar. Die heb ik ook nog niet zo lang. Ik heb ook een ik heb twee uh, akoestische gitaar. Gedaan. Maar goed, ik ga even terug naar de chat waar bij jullie wil. even. Dus even uh, ja, oké. Okay. Nou, ha, ha. Dat is het allemaal. allemaal hè. Uh, ja, ik heb een, een nog. Uh, nou, ik was, oh ja. Die twee anderen hebben wel mijn andere telefoon Hoe zitten, die foto's. Dus je kan een ander keertje wel een keer zien. Dus ja, joh, ik ben eh, lekker bezig en eh, ik ga gewoon lekker veel muziek maken zo van kijk, we hebben nog twintig minuten lekker muziek maken en, en die ga ik dan uitzien. tussen zo tussendoor twee of drie liedjes. Twee, ik denk twee wel zat in zijn uurtijd. Want er is natuurlijk geen muziek Zoals jullie weten. En ik speel gewoon zelfgemaakt materiaal. Dus er zit er geen recht op. Alleen, uh, ja, ik doe het wel via uh, uh, Creative Commons. Uh, uh, voor uh, niet-commercieel gebruik. Dus iedereen mag ermee doen wat hij wil. Alleen als je maar niet z'n zakken ermee vult van mij. Uh, creativiteit, want ik verdien er zelf ook niet zo'n toestand voor de rol, en iedereen mag daar een gratis van genieten. Ja, toch? Want ik vind het gewoon leuk om te doen. Dan ga ik toch geen geld vragen. Ik ben geen, geen beroepsmuzikant, ga ben je beroepsmuzikant, dat is een onbeval. En dan zeg ik nog met zo'n programma als dit: ah, joh, maar lekker downloaden, prima. <laughs> het is toch een oud nummer uit 1982. Maak geen aan. kopieer het maar lekker, knaap door een oogje toe. En dan zeg ik altijd tegen de buurman: maar kijk, dat vliegt een dood vogeltje. Daar heeft ze bewijzen van. Maar goed, natuurlijk kunnen dode vogeltjes niet vliegen. Hé, dat is natuurlijk, Nou ja, goed. We zijn niet altijd, achterlijk, ja. Nou ja. En, maar uh, schotten uh, uh. zegt: kan je niet wat laten horen? Wel. Pas wat liedjes gemaakt, Nou, het zijn een beetje schuine liedjes. En die, die, ik had de tekst geschreven. En Danny Lobo, die heeft het uh, muziek bij uh, geschreven en zelf gezongen en opgenomen. En als het goed is dan ze op YouTube. Uh, ja, gelukkig is dat ik eens een keer wat gedraaid heb. Ik kan het misschien wel even opzoeken. Wacht even, dan moet ik even kijken. Dat is een heel vies, smerig liedje. Ik moet even naar YouTube. YouTube. Oh ja, wat zeg ik dan? liedjes. <coughs> die, twee, die derde heb je niet te durven opnemen. Want dat is een grappig liedje over zelfmoord. Maar ja, hoe leuk is een zelfmoord? Kijk, het enige is degene die het doet, die kan hem een keer gewoon gaan <laughs> Dat is de crux. Ja, het is een flauw, flauw, ik wil nog één keer zelfmoord plegen en dan doe ik het nooit meer. En, en het is ook bij die enige, ik blijven, het is de enige belofte die je zelf kunt waarmaken. Ik wil voor één keer in mijn leven zelfmoord plegen, die ik niet zal doen natuurlijk, want ik heb het leven veel te lief. Ik ben alle mensen die zelfmoord willen plegen, zeg ik. Niet doen. Niet doen. Wie weet hoeveel mooie dingen je nog mist. Gooi weg tot touw. Uh, niet, in, nee, niet van dak springen. Niet doen. Niet doen. Want jou, voor jou ligt een hele mooie toekomst. Een hele mooie toekomst voor je. En die toekomst is... Dat alles gaat voorbij. Ook je ellende gaat een keer voorbij. Niets is... Eh, uh, uh, was. Ja, misschien de hemel, maar ik ben er nooit geweest, dus ik kon het ook niet weten. Of oh, misschien wel. Je weet het maar natuurlijk, en dan zie ik daar. Een floten van een hele dikke dame. Ik moet wel zeggen, ze is dik, maar is mooi dik. Ze is een mooi uh, dik. Ja, hoe zou ik het formuleren? Ze is mooi dik. Uh, in de zin van, hoe uh, laat ik het zo zeggen? Nou, kijk ze alleen maar op de chat. Ik ga het even laten zien op de chat. Ik weet niet of je Facebook hebt. Uh, ik weet niet of je Facebook hebt. Maar dit is nou een, een, een mooi dik. Als je het doet, tenminste. Nee, hij. Uh, hij kan hem niet plakken, die link. Ik denk dat het verboog is. Maar het is geen bestand, hè, nee. Het is een, uh, een, een link... Uh, plakken. plakken doet hij niet. En dan zegt hij, gewoon plakken, weet je. doet hij het al? Ja, wel. Kijk. Als je erop klikt, dan zie je... Weet pagina bezoeken. Uit, ah, dan zie je weer wat anders. Wat is dat nou, weer? Dan zie ik een... een, een, een 60-plus dame. Aan oh, een tafeltje. <lacht> en die vrouw is heel verdrietig. En dan... Ze is mijn hout een, een beetje... <lacht> Ik uh, jullie fijne avond genieten van de foto's waar ik door mijn man Bart bij de Graanbeurs in Ze is, mm -hmm. dus kijk maar zo verdrietig. Dat ik zo verdrietig van mij, en dat het dat Nu weer. Er staat een, uh, uh, een geraniums voor de, voor de neus. Dat heb ik al juist vrolijk van. Kijk eens al een mooie weer, als je naar die wolkenlucht kijkt. Dan, dan moet je toch vrolijk zijn. Moch lief, vrouwtje. Niet de theatersprinter, want kan niet zwemmen, toch? Of wel? Oh, je kan wel zwemmen. Dat is wel gelukt. Oh, wat zie je dan? En ze houdt. Ik vind haar nou niet echt kijken hoor. Of ze heeft misschien. Eh, of ze denkt, alweer een foto, alweer Facebook. Nou ja, maar al met al vind ik deze eigenlijk. Eh, doorsturen. Dan was het, een uh, even kijken, hoor, doorsturen naar. Wat hij... nou? Wat nou streamen braan? Wat is die naam jongens? Oh ja, ik weet niet, uitzending euh, en afbeelding. Nee, nee. Wacht even. Juist. nee hey. Nou. Praat hoe Algemeen, medewerkers only. Wat is dit voor vlogen? Uh, games streamruimte? Nieuws, Leemond, uitzending. Ja, wat is het nou, mensen? mee. Wat heb ik daar nou onlangs in hier? Moet hij er zo waard? Moet ik iets aankleden? Ja. Maar volgens mij staat hij er al in, in de chat. Dat is een mooie, dikke vrouw. Mooi. Ik, hij zat er wel in. Nou ja, kijk, uh, ja, uh, het, is, het, uh, het is mooi verdeeld, ze is mooi rond. Ja, dit vind ik eigenlijk wel, wel, wel, wel. wat ik die man was, zeg. Oh, wat ben ik, jaloers op die man. Oh, oh, oh. Het uh, oh. is zo lekker jong ook, weet je. Dan was een vrouwtje, zoals die er zo uitzag, want ze mag best wel wat ouder zijn, dan ben ik al blij. En dan kan ik was steeds van een knuffelen. En ik heb een vrouwelijk thee pen. Jullie kunnen gemaakt, maar dat ik ik knuffelen. En de rest vertel ik lekker niet dat ik allemaal met haar ga doen. Weet je wat ik met haar ga doen? Dan speel ik even de vieze man van Koud en Mag ik even je schoenen ruimen. Ja, ja. Zeven ruil, gat voor het het naar pijn en uien. Bah, wat heb jij met die schoenen gedaan? Ze ruikt naar peen en uien. Gesverdam, als je iets smerig vindt, is dat pijn en uien. Ja, maar ze zegt, uh, ik was mijn voet altijd in de pijn en uien. Oh, van ja, de, yeah, de pijn. De lange wandelingen en bergbeklimming. Dat was ook leuk hoor. Ja. Is een hele leuke hobby. Big mama. Ja, big mama's zijn heerlijk hoor. Ik heb een dikke vriendin gehad, ja. Ja, ja niet zo dik als zij. Maar toch? Nou. Nou, ik vind het wel wel saai. Ja. Ik weet niet of je schikt als ze de zonnebrouw doet, maar dat interesseert me geen heet. Als ze maar schoon is. Ik, vind, ik heb liever een vrouw die... die, die ja, wat minder aantrekkelijk is qua gezicht en ze schoon op het lichaam dan een mooie. Ja, ik heb dan nooit een mooie iemand gezien die ze bijvoorbeeld die stinkt bijvoorbeeld aan knoflook. Of, of uh, ja, uh, die, die, die heeft zo'n zo penetrante zweetlucht. Of dat ze de oksels omhoog doet tot alle vliegen dood neervallen bijvoorbeeld zo'n geur, weet je, ik ken dat wel. Of iemand die, die, die, die, die, die naar een uh, verre staat, in ontbinding uh, uh, zijnde uh, uh, bloemkool bijvoorbeeld. Die hebben zijn, zijn ook zo'n penetrante geur, weet je. Zo'n bloemkool die weg ligt erin, stinken in de regen. Ja, en, en dan verschijnt de er zon weer op. En dan wordt die helemaal net pap, weet je, wat dat een blubberachtige substantie, dat als ze nou op valt die zo uit elkaar in de handen. Zou iets heeft, een vieze oude bloemkool, die, blubber, ik moet er wel ook bijna van over geven. Heeft die even een teltje voor me, mevrouw? Nee, ik heb wel een emmer. Nou dat mag ook, dat mag ook. Maar dan komt even een bloemkool naar buiten, maar dan invloeren we de Oh jee, het is alweer ja, bijna tijd. Ah, we hebben nog acht minuten, meisje. Maar ik word een beetje schuitlop, hoor. Dus we uh, gaan we niet mm doen. -hmm. Nee, ik weet je wel, maar mooie vrouw hoor. Ja. Lange wandelingen en bergbeklimmen met deze dame In bikini, ja, hoor. Nou, als ik die man zijn broek mag lenen, dan stuur ik hem dan maar, van, ga jij maar even lekker rijden. ...spelen in, in, in de, uh, de uh, Ja, maar, je hebt een kaartje over de Efteling. Uh, uh, uh, ja, ook zo raar, van die mevrouw, vader. vader dat, dat, dat die kinderen niet eens naar de Efteling mogen, ik het, een idioot. Dus dat vervelen zich kapot daar op die, die, die opvang. Uh, kunnen die kinderen ook een, dokter, een leuk dag doen De kinderen kunnen er toch niks aan doen. Wat is het nou? van een ja, een je niet. Die vader was jongen, jonge, jonge, jonge, jonge. Nou, ik hoop echt als zij straks in het bejaardenthuis zit. Ja. Want zij is ook niet de jongste meer volgens mij. Die mevrouw vader. We hopen dat als zij in het bejaardenthuis ook terechtkomt. Of een verzorgingshuis. Ja. het. Nou, dat was allemaal een leuk dagje naar de hefteling. Maar jij mag niet mee. Jij blijft hier. Ja, ga maar in de keuken helpen of zo, weet ik wel. Of de tuinman helpen. Ja, met gras maaien of weet ik het. Ja, op je 1 en 80 zeg maar wat. over van mij bijna, heft u. Ja, wel, jij ja, hebt natuurlijk nog de kinderen is dat niet gegund. Ja, hij blijft gaan, hè. Hier, ja, maar dan hangt water. waber. En dan pak ik je rollator op. <lacht> Jullie zijn gemeen. Ja, maar ben jij ook. <laughs> ja, we zijn gemeen. Zo zijn nare, nare linkse tuig van de regel. Ach, mensen, zwets maar wat. Wat is nou links, wat is nou rechts? Linksom of rechtsom. Het is allemaal een potnot, dames en heren. Het is allemaal een potnot. Eh? Ik bedoel, kijk. Uh, als hij bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld, ja, laten we zeggen. Um, je, je gaat de bergen onder maken hey, met een dikke vrouw en dan zegt ze ik kom niet meer, ik kom niet meer. En ze gaat niet afvallen, hè, want ja, ze, ze ik moet afvallen, oh, oh, oh, vind je me dan niet meer lief? Ik zeg, ja, wel, ja, tuurlijk vind ik je dan nog lief. Maar ja, waar voilà, laat je de kielings, al die kilo's, al die laak hier in de bergen liggen, zegt ze dan. Hij heeft een ander die te mager is en misschien wat anders. Nou, dan moet je die kilo's achter die stenen lekker daar. Dat als iemand op die stenen ligt en die, die weegt 20 kilometer te licht, die denkt: hé, hey, mooie kilo's, dat ja. neemt ze meest op zonder je trui en wat. Weer een paar kilo extra. Of naar mijn nek te lullen. Ja, ik loop constant uit mijn nek te lullen. Want ja, waarom ook anders zou ik lullen? Aan mijn vinger, gaat het niet. Daar komt geen stem uit, ja, mijn nek ook niet. Maar dat is maar een uitdrukking, dat snap je natuurlijk wel. Maar goed, dat hoef ik jullie natuurlijk niet aan te leggen. Moeten jullie zijn verstandige, slimme mensen die je met een half woord al en wat ik bedoel? Ja. Zo, het was stilte-tje, want iedereen zit aandachtig. Ja, Pieter, luister ik. Ja. En, eh, oh, we hebben nog vijf minuten, mensen. Ik kan misschien, uh, eens even kijken, of ik stiekem uh, muziek kan spelen. Nou ja, het is een beetje improvisatie. Ik even kicken, hey, je moet ik even tikken hoor. We moeten eens even kijken. Deze aan. <coughs> en deze aan. En dan te vullen in En toen, toen was mijn band weg. Dan lijkt het wel leuk, hè? <laughs> nou, dat is dan zo zo'n. Uh, Wat zijn die? Zo'n Korg uh, Monotron. Dit is een delay. En die andere is een Korg Monotron Duo. En die dingen kosten maar een paar stuk vijftientjes. En die kun je aan elkaar koppelen. En dan kan je een hele vreemde. Geluid uit over, is eh, niet duur, ja, hartstikke leuk eh, om mee te speulen. Ja, mee te speulen ja, nou ja, het is dus, eh, een kelerenherrie, maar improvisatie is altijd het mooiste en zo is dat mascotte helemaal gelijk heb je. En ik doe het, eh, ja ik vind het leuk en volgens mij is het al bijna tijd, dus liever schatjes, ik ga het afscheid van jullie nemen. Dankjewel. Voor het luisteren. En. Nou ja. Tot, uh, misschien tot. Uh, als het doorgaat. Ga ik uh, vanaf. Uh, volgende week donderdag uit zijn van 7 Tot 8 uur. En dan is Sindri aan de beurt. Als het allemaal doorgaat. maak ik hoop van wel. Hoor, ik denk het misschien wel. Tot de volgende keer lieve luisteraars. Tot ziens.